Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. 4.000 mensen wisten vandaag te vluchten uit bedreigde steden en dorpen in Oekraïne, zei de Oekraïense vicepremier. Ze zei verder dat het opnieuw niet is gelukt om een convooi met hulpmiddelen naar de omsingelde stad Mariupol te brengen. Eerder vandaag kwam de EU met een nieuw pakket met strafmaatregelen tegen Rusland. De vierde sinds het begin van de oorlog. Hard nodig, zegt minister van Financiën Sigrid Kaag omdat ze natuurlijk gewoon het net rondom Poetin en de zijne en de oorlogskast gewoon moeten afsluiten. En elke stap is er één. Het is keihard nodig. De nieuwe sancties treffen de staal- en ijzerindustrie. Ook zouden dure auto's en andere luxegoederen niet meer aan Rusland mogen worden verkocht. Een medewerkster van het journaal van een Russisch tv-kanaal... heeft live in de uitzending geprotesteerd tegen de oorlog in Oekraïne. Het is lastig te horen, maar je hoort een Russische tv-presentatrice het nieuws lezen... En op de achtergrond komt een andere vrouw de studio inrennen met een protestbord om te roepen stop de oorlog. Ja, de vrouw zegt in de video die ze vooraf opnam dat ze zich schaamt dat ze meewerkte aan Kremlin-propaganda. Ze roept mensen op om te demonstreren. Volgens de Russische media is ze opgepakt. Bij de verbouwing van een huis in Bronckhorst in Gelderland is een oude schat gevonden: 14 gouden en 18 zilveren munten werden rond 1600 onder de vloer verstopt, zegt een archeoloog. Vermoedelijk zijn ze in de 80-jarige oorlog verstopt door de toenmalige bewoners. De schat is zo'n 15.000 euro waard. Voedselpakketten inpakken, helpen op een kinderboerderij of taalles geven, het is allemaal vrijwilligerswerk. Waardoor corona zijn er minder vrijwilligers in Amsterdam. ...nog maar 28% van de inwoners. En als jammer vindt deze vrijwilliger die in het buurtcentrum met eenzame ouderen werkt. Weet je, je doet iets goeds. Je, je, met de interactie natuurlijk, je babbelt met de mensen. Ze vinden het altijd leuk, dus waarom zou je het niet doen? De gemeente Amsterdam is een campagne gestart en hoopt zo nieuwe mensen te vinden. Het weer, morgen hier en daar wat regen. In de middag zon en dan een graad of 13. Het is maandagavond, het is 11 uur. This is played loud. Ja, goedenavond mede Metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik. En jullie luisteren alweer naar de 23 e aflevering van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud. De maandagavond. Ik mag jullie de komende twee uur weer voorzien van de beste en hardste metal nummers. En zoals jullie wellicht weten behandel ik elke week weer een ander thema. Het thema van deze week draai ik een selectie uh, van de allergrootste death metal nummers ooit gemaakt. Nou, dat was wel duidelijk. En als opener van de avond hoorde je natuurlijk een van de bekendste Cannibal Corpse nummers. Een echte death metal klassieker. Hammer Smashed Face. Afkomstig van een derde album, Doom of the Mutilated uit 1992. Het album was zelfs in Duitsland verboden tot juni 2006 vanwege de albumhoes waarop twee zombies orale seks met elkaar hebben. Voor de band was het de allereerste EP en single release... wat tevens hun bekendste en wellicht beste nummer ooit was. Dat was dus Cannibal Girls. We gaan door naar de volgende band. De band van de op 13 december 2001 overleden frontman Chuck Schuldiner wordt gezien als de grondleggers van de death metal. En hoe toepasselijk ook, heette de band ook Death met klassieke albums als Leprosy, Scream, Bloody Gore en Spiritual Healings... werden ze zeer populair onder de fans en gezien als belangrijkste death metal band ooit. Van hun tweede album Leprosy uit 1988 draai ik wellicht hun beste song ooit. Pull the Plug. Het gaat over een coma-patiënt die doktoren en familie hoort discussiëren over de behandeling... anderzijds niet in staat aan te kunnen geven de behandeling graag het liefst willen stoppen... en de stekker uitgetrokken te willen hebben. Een technisch death metal hoogstandje van deze geweldige band. Aansluitend hoor je de tweede beste verkopende death metal band... na Cannibal Corpse. Eh, een andere band. Eerst dus Death Metal.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 Je hoorde Decides met de titel de nummer Satan Spawn, de demon. Aansluitend op de Death of Classieker Pull the Plug. Satan Spawn opent twee, uh, Decides' tweede album Legion. En bevat zelfs een verborgen, uh, verborgen boodschap als je het nummer achterstevoren afspeelt. Rond de 20 seconden in het nummer hoor je een stem die de titel van het nummer herhaalt. Voor de band was het het album dat uitkwam in 1992 en een van de muzikale ambitieuze releases. Door de vele technische riffs en structuren van de nummers. Ze beschouwen het ook als een uh, moeilijk en chaotisch album... wat ze ooit hebben gemaakt. Clem Benton weigert zelfs de nummers live te spelen... vanwege de complexiteit van de basriffs. Het lijkt weer een beetje een extra thema vanavond... gezien het feit dat ik veel nummers draai... afkomstig van een tweede album van veel bands. En zo ook van de volgende band, Morbid Angel. Blessed Harder Sick is een wat langzamer album geworden vergeleken met hun debuut en bevat zelfs klassieke ondertonen. Trey Asagthoth zegt zelfs het album te hebben opgedragen aan componist Mozart. Morbid Angel werd in Florida in 1984 opgericht en brengen hun albumtitels uit in chronologische volgorde van het alfabet. Hun demo Abominations of Desolation uit 1986 telt in dit geval dan niet mee. Hun debuut Altars of Madness kwam uit in 1989. Ze waren de eerste death metal band dat destijds bij een groot label tekende en verkochten sindsdien meer dan een miljoen albums. Ze waren ook een van de weinigen die commercieel waren doorgebroken. Van hun tweede album draai ik de titeltrack Blast Star The Sick. En daarna hoor je een band die altijd trouw zijn gebleven aan hun vaste herkenbare geluid. Maar eerst dus Morbid Angel. Ja, en ik had het natuurlijk over de geweldige band Obituary met Don't Care, die na Morbid Angels, Blessed Are The Sick hoorde. Jarenlang maakt Obituary heerlijke oldschool death metal en zijn ze nooit afgeweken van hun vaste geluid. Ze komen eveneens uit Tampa, Florida, en is een jaartje later na Morbid Angel opgericht in 1985. Dus ze begonnen ooit onder de naam the Executioner, maar veranderde dit al gauw naar Executioner met een X beginnend, vanwege een andere band die al zo heette. In 1988 veranderden ze hun naam naar Obituary. Don't Care kwam van hun vierde album en hiermee doorbreek ik de traditie van vanavond... World Demise uit 1994 en verscheen er zelfs een videoclip van. Dan dacht je dat er alleen maar death metal uit Amerika en met name Florida kwam... maar in Scandinavië kunnen ze er ook zeker wat van. De volgende band komt uit Zweden en waren tot 2013 actief... en vielen uiteen om in 2017 weer terug te keren met een eenmalig concert. Daarna kwam de band in 2018 toch weer bij elkaar... En ik heb het over de band Vomitory. Die werd opgericht in 1989 door gitarist Urban, Urban Gustafsson... om het maar even Zweeds te zeggen. En bassist Ronnie Olsen. Ze brachten in totaal acht albums uit. En Opus Mortis, uh, nummer 7, dateert alweer sinds 2011. Dus het wordt alweer tijd voor nieuw werk. En van dat album draai ik nu de heerlijke albumopener Regorge in the Morgue. Daarna hoor je de pioniers van de Grindcore... en Goregrind uit Engeland. van Karkes met hun klassieker hardwork Afkomstig van het gelijknamige album uit 1993. Het wordt gezien als het eerste melodieuze death metal album ooit. De band begon hun carrière met Goregrind. Wat je kunt horen op hun eerste twee albums en twee EP's. Met dit album veranderden ze hun stijl van death metal. Wat nog te horen was op hun derde album Necrotism. Descending the Incelobrius. Incelobrius, moeilijke titel. Maar melodieuze death metal die ze daarop... Uh, speelde was uh, op de volgende al albums. Sorry. <coughs> de mannen van Bloodbath, tevens afkomstig uit Zweden, zijn een supergroep- en tributeband aan de oorspronkelijke pioniers van de Zweedse death metal, zoals Dismember en Entombed. Ze bestaan al sinds 1998 en hadden diverse bekende metalzangers gehad. De band begon met Michael Ekerfeld van Opeth, Peter Techtgen van Hypocrisy en nu Nick Holmes van Paradise Lost. De rest van de band bestaat uit bandleden van Catatonia en Opeth. Van een klassieke album Nightmares Made Flash uit 2004... wat ook alweer hun tweede album was... om weer even terug te komen in de traditie van vanavond... draai ik het lekkere, groovende nummer Ethan. Pieter Tectren nam het zang over van Michael... die het te druk had met zijn band Opeth. Hij keerde later in 2005 weer terug bij Bloodbath. Aansluitend draai ik een van de beste nummers van eveneens een Zweedse band... waar Bloodbath een tributeband voor was. Nou, dan weten jullie wel welke ik bedoel. Maar hier is dus Van het debuutalbum Left Hand Path hoorde je Entombed met Life Goes On van de Zweedse mannen. Dus, uh, nou Ethan uh, van Blood Death, twee heerlijke typische Zweedse death metal songs achter elkaar. Het bewijst dat goede death metal dus niet alleen uit Amerika komt. Met Left Hand Path had Entombed meteen een van de eerste goede Zweedse death metal albums ooit gemaakt met een typerende bassal gitaargeluid. Bands als Unleashed en Dismember gebruikten dit geluid ook in de muziek... en worden ze samen uh, dus gezien als de grondleggers van de Zweedse death metal scene. Het nummer But Life Goes On werd ook als demo uitgebracht in 1989... maar je hoorde uiteraard de originele albumversie. Ook in ons eigen landje wordt tegenwoordig erg goede death en black metal gemaakt... en dat hebben we te danken aan een aantal bands... die in de jaren 80 en 90 ons landje daarmee op de kaart zetten. De band Pestilence, uh, waar ik het uh, over heb, werd in 1986... ...opgericht en komt uit Enschede. Patrick Mameli is zanger en oprichter van de band... ...en is uh, als enige van het begin tot het eind bijgebleven. Van een klassieke album, Consuming Impulse... ...wat grappig genoeg ook hun tweede album was... ...draai ik nu Out of the Body... ...wat voor velen gezien wordt als de beste Pestilence-zanger... Uh, ...nummer ooit gemaakt. De band is overigens nog steeds actief en heeft vorig jaar nog het album Exitivum uitgebracht. Na Out of the Body hoor je een Engelse death metal band die vaak het thema oorlog gebruikt in de muziek, maar dat is eerst pestelend. We hoorden uiteraard de band Bolt Thrower met het nummer World Eater. Afkomstig van hoe kan het ook anders het tweede album? Realm of Chaos of Slaves to Darkness uit 1989. Net zo uh, oud als het nummer wat je ervoor hoorde van Pestilence Out of the Body. Ook uit 1989. En de meeste teksten van het album waren geïnspireerd op het spel A Warhammer. Gezien het feit dat een aantal leden van de band fanatieke spelers waren van het spel. Ook de hoes van het album werd geproduceerd door Games Workshop, waar de bandleden veel te vinden waren. Gaan we door het laatste nummer van uh, het eerste uur van vanavond De, eerste, of dat is de band die ik dus nu ga draaien is, uh, ook weer uit, of komt ook uit uh, Amerika en heet Autopsy Autopsy is opgericht in 1987 door Chris Reeford en Eric Cutler Kort nadat Reeford de band death had verlaten De band viel in 1995 uit 1 om vervolgens in 2008 een comeback te maken van het debuutalbum Severed Survival uit 1989 ook weer draai ik de openingstrack *Chart Remains. Chris Reefer borduurt voort op de stijl die hij met Death destijds maakte. Textueel gezien gaan de nummers vooral over horror, de dood en gore onderwerpen. En dat doet de Zweedse band uh, Grave, wat ik dus aanvankelijk ook zou draaien... maar niet ga redden, namelijk uh, vanwege de tijd... met de titeltrack van een tweede album, uh, You'll Never See. Nou, die gaan we dus misschien nog uh, draaien in het tweede uur. Maar uh, als afsluiter, in het eerste uur draai ik dus uh, Autopsy met Chart Remains. En die ga je dus zo direct horen. Daarna ben ik weer terug uh, met nog veel meer death metal klassiekers... In het tweede uur tot één uur neem ik je dus mee eh, met allerlei lekkere harde nummers. Als jullie nog niet eh, horendol zijn, inmiddels. <laughs> maar de echte death metal fan die, eh, kan er niet genoeg van krijgen, ga ik vanuit. Dus blijf luisteren en geniet nog even van Autopsy met Chart Remains, die zo direct gaat komen. Ik bedank jullie in ieder geval voor het luisteren van het eerste uur. En tot zo in het tweede uur. Dankjewel.